Goed, we gaan over naar het volgende onderwerp. Dat is een vraag die we regelmatig zien terugkomen bij de luisteraars. Die heeft te maken met hoe grootouders na een echtscheiding met hun kleinkinderen kunnen blijven omgaan. Een reactie hebben we van mevrouw Zander van Eyden uit Sittard. Haar zoon is negen jaar geleden gescheiden en zijn ex-vrouw heeft hun dochter Rosa, die toen vijf was toegewezen gekregen. De scheiding is natuurlijk altijd heel treurig, maar in dit geval helemaal omdat de vader geen contact meer heeft met zijn dochter. En het gevolg is dat oma haar kleinkind nauwelijks meer ziet. Klopt dat mevrouw Zander? Dus als kleinkind helemaal niet, nee. En al die negen jaar, nee. U heeft in al die tijd uw kleinkind niet gezien? Nee. Een keer, nou ja, dat ze op school speelde, of de speeltuin. Zo even in de verte, maar verder... Uh, ja, het moet er toevallig tegenkomen, de wijze van spreken. Dus u vangt dan een glimp van haar op? U praat niet met haar? Nee, nee dat, is, dat kan niet dus, hè, natuurlijk. Weet u hoe het met haar gaat? Doet ze Ja, okay? ik heb uh, dus zelf uh, contact uh, met school. Dat heeft mijn zoon ook. Maar ik ben zelf ook naar de school gegaan. En ik heb een goed gesprek gehad. En ik mag, mag van de directeur uh, met de betreffende onderwijzer of onderwijzeres een gesprek hebben. En dat heb ik elk jaar van hun mogen hebben. Ach. En die hebben zeker een uur altijd... met Gesproken. En ik heb alles gevoeld en op het stoeltje gezeten. En dus ik heb het kleinkind heel erg beleefd. Psychisch en de tekeningen en alles. Die kreeg je natuurlijk wel via de zoon, het uh, rapport en zo. Maar nu voelde ik het. En ze hebben alle tijd aan me gegeven. Dus die school, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Die heb ik alle jaren heb ik het kind bij me gehouden, zodat ik wist hoe het met haar ging. En altijd de foto's gekregen, die staan dus bij ons op de kast, bij alle andere kleinkinderen. En voor de hele familie is dat kind terug, hè. Is Rosa hoort bij ons. Maar zo had u zich het oma-schap uh, zeker niet voorgesteld. Nee, het was het he? eerste kleinkind, dus het was, uh, het was heel hard, natuurlijk. Het zijn harde dingen en zo is, zit het leven inderdaad in elkaar soms, hè. Is er uh, geen regeling te treffen met uw uh, voormalige schoondochter? Nee, ik ben daar wel inderdaad, heb ik geprobeerd over te, praten, te gaan praten. Maar zij, als, zij wil de hele familie afhouden. Dus uh, het kind mist niet alleen de grootouders, maar ook de ooms, Waar ze gek van. was. Dus het is een hele familie die het kind niet meer uh, heeft. Hè. En dat, daar is ze dan ook op een gegeven moment te klein voor. En een kind kiest natuurlijk dan... Dat is logisch. houdt van de moeder. Dus het kind weet niet beter wat ze moet doen. Hè? Nee, die kun je die, die, die keuzes ook niet nee, te, dat laten is, maken. Uh, je moet heel erg oppassen dat je kind niet gaat kwetsen. Hè? En dan moet u dus als oma afstand houden? Ja, dat is gewoon zo. U zei het al, het is keihard, maar u, heeft geen, uh, ja, u, u kunt geen rechten afdwingen. Uh, het uh, is nu wel een nieuw recht dat grootouders het kind mogen zien, maar het heeft geen zin, want er is ook een recht dat de vaders of de moeders die het niet zien, dat die het recht hebben om omgangsregeling en dat is er. Maar uh, als het recht niet wordt gehandhaafd, dan heeft het geen zin. Hè? Dus je hebt niets aan een wet die niet uh, gehandhaafd wordt. Een ja, wet die is er van omgangsregeling, maar als er één pers persoon die het voogdij heeft, het niet doet. Ja, dat is zelfs als de problemen die de ouders hebben met elkaar. Vader mag kind niet meer zien. Nee, dat is gewoon zo. Dus je hebt, je hebt niets aan die wetten. We hebben niets aan die wetten. Dat is een vrij harde uitspraak. We hebben ja. een uh, advocaat van Ek uit Groningen, uh, weet daar alles van. Hoe zit dat met die rechten van de grootouders, uh, meneer Van Ek? Ja, die rechten van de grootouders zijn natuurlijk in eerste plaats een afgeleid recht. Als de zoon, zoals hier, van mevrouw Sander... ...geen omgang met zijn dochter heeft... ...is dat een direct betrokkenen. En dat is al, al moeizaam. Uh, de wet zegt dat alleen de niet verzorgende ouder... ...recht op omgang heeft met een minderjarig kind. Dat is uh, enigszins uitgebreid... ...via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... ...waar gezegd werd aan ieder die Family Life heeft gehad... ...die dus een kind in zijn familie heeft gehad... ...gedurende langere of kortere tijd... Een recht op omgang gelden kan maken. Ja. En dat zou voor een grootouder kunnen gelden. Maar makkelijk zal en, het niet zijn. zo Makkelijk te horen. zal het niet zijn. En er is inderdaad in de wet kort geleden, betrekkelijk kort geleden, 95, een uitbreiding gekomen van de groep mensen die aanspraak zouden kunnen maken op een omgangsregeling. Uh, Komt u het vaak tegen in uw praktijk dat mensen nee, daar een beroep op doen? Het, het is uh, heel zelden omdat. Uh, Natuurlijk, toch in de eerste plaats de strijd gestreden wordt door de ouders. En, en de grootouders uh, zijn daarvan afgeleid. De grootouders, die, ja, die komen dan daar als tweede stap, zeg maar. De, de vader gaat dan wel met de kinderen naar de grootouders toe. Ja, dus u uh, klinkt een beetje alsof u zegt, nou ja, die wet is wel aangepast en veranderd. In theoretisch zijn er rechten, maar in de praktijk uh, levert het niet uh, meteen een vrolijke omgangsregeling met je kleinkind op. Nee, nee. Uh, de, de, maar dat komt in de praktijk toch ook wel heel weinig gevoel dat, dat grootouders rechtstreeks dat recht uh, proberen geldend te maken. En dat is dan toch altijd in bijzondere omstandigheden dat uh, een van de ouders overleden is of, of iets dergelijks. Dat er inderdaad een situatie is geweest dat het kind door de grootouders is opgevoed. Toch kan je me voorstellen heeft. dat er veel grootouders zijn die, uh, ja, ja, er, die er gewoon maar bij laten het... zitten dan. Ja, ja maar, uh, maar u de... kunt je ook voorstellen dat de ouders dat graag willen. Ik wil de, de niet verzorgende ouder wil ook graag omgaan met... De dochter. En als dat om een of andere reden niet gebeurt, dan is dat al moeilijk te doorbreken ja, of dus... te realiseren. En dat is, daar heb ik mevrouw Sander gelijk in. Die omgangsregeling is in de wet opgenomen een hele tijd geleden. En iedereen vindt zo langs dat er omgang moet zijn tussen kinderen en hun beide ouders. Maar het is inderdaad nog steeds heel moeilijk om dat af te dwingen als de verzorgende ouder dat niet toestaat. Dat ja. niet, niet wil, het gewoon, gewoon tegengaat om. Nou ja, dan weet je toch, precies tof, tof. waar de grootouders in dit geheel terechtkomen. Ja. Maar er moet toch wat aan te doen zijn. Gerda de Boer is, uh, heeft een bureau voor echtscheidingsbemiddeling. Goedemorgen mevrouw de Boer. Is, Goedemorgen. Is er iets te doen voor grootouders? Kan mevrouw Sander meer doen en daardoor meer contact krijgen met haar kleinkind dan nu het geval is? Uh, mevrouw Sander zou dat kunnen doen. Uh, uh, zou dat in ieder geval kunnen proberen uh, door... ...contact te zoeken met het kleinkind... ...in de zin van uh, van zich laten horen... ...in de vorm van kaartjes... Uh, ...foto's van... Uh, ...de leefomstandigheden van de, van de... opa en de oma, of in dit geval misschien... ...alleen de oma... ...en uh, huisdieren... ...of, of uh, andere familieleden, zodat... ...het kind ook op de hoogte blijft van... ...de situatie die uh, zich daar... ...afspeelt, maar dat is wel afhankelijk... ...van in hoeverre dat door de... ...verzorgende ouder ook wordt... ...geaccepteerd als dat... Uh, ...niet wordt geaccepteerd... ...dan uh, kan dat ook heel erg... Uh, ...loyaliteitsproblemen veroorzaken. En mevrouw Zander, bij u ligt dat ook moeilijk, hè? Nou, het is zo dat... het, het, het ...precies wat mevrouw de Boer zegt... ...het zijn allemaal omstandigheden... Die iedereen anders is. Als de één persoon alles af wil wijzen... ...kan dat gewoon. Dus je kunt wel sturen... ...en natuurlijk doe je dat... Hè, ...dat gebeurt met kaartjes en wat ook... ...maar je moet weer oppassen... ...je moet voorzichtig zijn... Ook het kind kan daardoor weer moeilijkheden ja. krijgen. Ja, klopt, want ja. het wil, moet geen ruzie met de moeder krijgen. Hebben nee. de, nee. de nog meer tips op dit gebied? Ja, er zit wel een heel belangrijke factor aan. Als kinderen in de puberteit komen, dan hebben ze voor het zeg maar, vestigen van hun identiteit hebben ze een basis nodig. En die basis ligt in hun ontstaansgeschiedenis. En wat je kunt doen als opa en oma is ook een soort van dossier maken van gebeurtenissen, van dingen die uh, gaan zoals ze gaan, van, van uh, festiviteiten of andere dingen. en Kijk, dat kind wordt op een gegeven moment ook een keer uh, oud genoeg om voor zichzelf op te komen en, en heeft dan uh, met terugwerkende krachten iets aan uh, wat daar uh, aan, aan het dossier ligt als het ware. Dus ook uh, om... al heb je geen contact met elkaar... en kun je toch je familiegeschiedenis en alles wat Ja, zijn... en dat blijkt met name belangrijk te zijn... voor een goede identiteitsvorming bij kinderen. Het blijkt dat, uh, dat uh, als dat niet goed verloopt... kinderen als het ware hun ontstaansgeschiedenis niet kunnen achterhalen... omdat ze lange tijd geen contact kunnen hebben met... ofwel die ouder van, van die ene kant... ofwel uh, opa's en oma's familie enzovoort... dat, uh, dat, uh, ja, dat er dan een baas is in hun... Zekerheidsontwikkeling uh, in je zelfvertrouwen. <laughs> het klinkt uh, heel ingewikkeld zo, maar ja. dit lijkt mij een vrij helder idee. Van hou het gewoon uh, ja dan op afstand bij. Daar kunt u ja, wel wat mee mevrouw onderwijs. van uh, mevrouw Zander. Ja, maar dat is. Dus, dus. Dat doet u al? Ik heb dat toch gezegd. Ik heb al die jaren... Dus met de school en alles... Uh. Nee, maar leuk bijhouden wat in uw familie gebeurt. Oh, Foto's. Heb, nee, maar dat is al lang gebeurd. Dus ja, yeah. dat laat maar me toch geven, kan dat het niet altijd, wat natuurlijk het eenvoudigste is... gestuurd worden. Ik bedoel, daar zit de kneep altijd natuurlijk. Ja, maar als het er wel, maar wel is... Maar dat kan pas gewoon als het kind zelf zo oud is... en dat het iets uh, zelf wil. Ja. En uh, daar hebben grootouders hebben, dus... Uh, het geduld nodig of dat nog komt voordat je doodgaat. Ja, want dat speelt natuurlijk ook mee. Je wordt er alleen maar ouder. Hoor. Ja, ik ben 76 dus ik hoop dat ik ze ooit nog tegen het lijf loop. Want dat zou ook leuk zijn. Maar ik bedoel zo en uh, je, dat is gewoon zo. Dit zijn dingen. Kijk, als de wet echt toegepast werd op de, de niet verzorgende ouder, dat die omgangsregeling had, als dat dan waren er ook geen grootouders die dit verdriet hadden. Je er zijn veel grootouders. Dat is de, pre de preventie. Kijk, maar er zijn kennelijk heel brand, veel grootouders. Heeft, mevrouw Zander. En het wordt niet gedaan, dan. Nee, maar dat is hetzelfde eerst... als waar die ouders mee zitten. Maar er zijn de uh, ouders moeten heel eerst, veel. Uh... Eerst moeten de vaders, want het zijn vooral de vaders, het ja. zijn enkele moeders, maar die moeten eerst. Het omgangsrecht. Moet ja, nee dat, dat is inmiddels wel worden. erg duidelijk geworden. Maar wat uh, mevrouw Gerda de Boer duidelijk aangeeft, die heeft daar zelfs een bijeenkomst voor georganiseerd. Er zijn heel veel uh, grootouders die met dit probleem zitten. Ja. En uh, ja, dat gaat u nog meer van die bijeenkomsten doen? Of gaan we een stapje verder? Is er een ontwikkeling waar we hoop uit kunnen putten? Mevrouw Gerda de Boer? Nou, een ontwikkeling waar we hoop uit kunnen putten kan ik kan ik uh, niet zo uh, vinden in uh, in de rechtsomgang. Daar heb ik ook niet zoveel informatie over, omdat wij ons niet met dat, dat, daarmee bezighouden. Maar wat wij in ons programma standaard hebben, is een thema bijeenkomst voor opa's en oma's, waarin ze heel duidelijk gemaakt wordt wat hun rol uh, kan zijn in de uh, ondersteuning van uh, kleinkinderen. Ja, ja dus een soort lotgenotencontact. Nou, uh, en ook lot van uh, lotgenoten. Ook je heel tips. veel informatie. En ja. Daaruit ontstaat vaak bij opa's en oma's toch wel de motivatie van, goh, ik ben eigenlijk belangrijk voor dat kind. Ook al uh, merkt dat kind van mij nu even niet, ja. ben ik toch belangrijk op een aantal uh, fronten. En ja die motivatie die maakt uh, wel eens dat uh, opa's en oma's uh, extra veel moeite doen om uh, om er te zijn en om dingen als kaarten en en een dossiervorming ja. en dergelijke en ondersteuning. Uh, waar dat mogelijk is. Uh, eventueel wat wij ook wel adviseren is om uh, nee. een bemiddelaar... Ik heb een heel, uh, nog beter advies eigenlijk. Uh, ja. uh, voor mensen met dit soort ervaringen. Wij willen ze graag horen als u die ervaring heeft. We willen ook vooral weten hoe dat opgelost kan worden. En wij verwijzen ieder onmiddellijk nu naar onze website. Want daar kunt u hierover in discussie met anderen. Die website is te bereiken via www.openlijnen.kro.nl en uh, alle informatie ook over de, uh, de thema bijeenkomsten van Gerda de Boer zijn daar te vinden. Mag ik u alle drie heel hartelijk danken? Uh, advocaat Van ECK uit Groningen. Mevrouw Zander van Eyde uit Sittard. Uh, veel sterkte wensen ook. En Gerda de Boer van het Bureau voor Echtscheidingsbemiddeling. Dank u wel.